De autoriteiten hadden vooraf al gezegd dat ze zouden ingrijpen omdat voor de betogingen geen toestemming is gegeven. In Amsterdam hebben tienduizenden mensen de Canal Parade bezocht. Het jaarlijkse hoogtepunt van een week vol aandacht voor de LHBTI gemeenschap. Tachtig versierde boten legden een route af van bijna zes kilometer door de Amsterdamse grachten. Deelnemende boten waren onder meer van de overheid verschillende hulpdiensten en bedrijven. De Pride Amsterdam begon vorige week met de Pride Walk... waar aandacht werd gevraagd voor de situatie in landen waar homoseksualiteit strafbaar is. Max Verstappen start bij de Grand Prix van Hongarije... voor het eerst in zijn Formule 1 carrière van pole position. Hij noteerde tijdens de kwalificatie op de Hungaro Ring de snelste tijd voor zijn concurrenten Bottas en Hamilton. En voetballer Lasse Schöne verhuisd naar Genoa... De Deense middenvelder van Ajax heeft een contract voor twee jaar getekend. Schöne is de buitenlander met de meeste duels voor Ajax achter zijn naam... namelijk 286. In Nederland kwam hij ook uit voor de Graafschap en Herenveen. Het weer bewolkt, maar af en toe schijnt ook de zon. Lokaal kan nog een bui vallen. Het is 20 tot 23 graden. Vanavond en vannacht klaart het vaker op en is er kans op mist en nevel. Morgen meer zon en temperaturen tot 25 graden...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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zom, CZ. Zandvoort, een zomer, zomer heeft. Dit is de zomer van ZFM. Met nu. Entertainment for you. So... Even niet zo helemaal. Uh, ja, we hebben natuurlijk iemand in de uitzending in of de uitzending. Ja, in de studio. Ja, ja. Gezellig, welkom. Gezellig. pret ja. natuurlijk weer hier. zijn dus we zijn in antwoordde. Heerlijk weer hier en ja. heerlijk weer je ook. Uh, we hebben inderdaad uh, gelukkig uh, een beetje getroffen. Ja, doet de, single, doet de naam van mijn single, de titel van ja. mijn single era natuurlijk. Uh, ik, ja. ik denk dat je hem gewoon meegenomen hebt. Ja, daarom. <laughs> ik denk, breng hem gewoon mee in uh, in beide vormen, zeg maar, zo aan de trekhaak hangen, deze kant in en uh, in de single vorm. Ja. Hey, uh, ja, het is uh, natuurlijk voor jou de tweede keer dat je hier bent geloof ik? Ja, of ja. de derde keer? Nee, de, de, de, de, derde. Twee, de, de tweede of de derde keer al geloof ja, ik. Ja, uh, ja, ja, ja. Hey, uh, ja. In die tussentijd, hoe is het jou vergaan? Ja, goed natuurlijk. Hè. We zijn uh, keihard aan de weg aan het timmeren en uh, we brengen de ene single naar de andere uit momenteel. Uh, januari is natuurlijk alles en meer geweest. Vorig jaar alles draait om het leven. En nu uh, zomerzon. Ja, volgens mij was het toen hier. Ja. alles draait om het leven. Ja, en dan komt en er, komen er nog eentje aan, zeg maar, aan het eind van het jaar weer een. Dus uh, dit jaar zijn er drie in de productie. Uh, die zitten in het vat. In ieder geval eentje, die, uh, hij is al zover dat hij eigenlijk opgenomen kan worden de volgende. En uh, is dus even nou deze promoten en dan ja. najaar weer even wat anders. Nou, in ieder geval zomerzon, ja, pas bij deze tijd natuurlijk. Ja, ja. ja. Maar ik heb sowieso een andere dan Alles en meer. Ja, die is in januari dit jaar uitgebracht. En ja. met het oog op feesten, carnaval natuurlijk, Brabant ja. en zo. En ze hebben toch gedacht van, in eerste instantie zou die in december uitkomen. Maar dat hebben we toch met Dennis van Score Promoties overwogen ja. om... Om zeg maar, over kerst en nieuwjaar te tillen. Omdat die anders in de kerstnummers zeg maar, zou vervallen. Terecht te komt, ja. Ja, ja en uh, vandaar alles en meer. En uh, ik zeg al, wij, wij mannen zeggen wel eens ooit... die blonde vrouwen met die blauwe ogen, die hebben alles. Maar als ze dan ook nog mee een feestje gaan bouwen... en je steunen de dikke en dunne... hebben ze net die kleine meerfactor. Vandaar ja. ook de titel alles en meer. En als je in een clipje kijkt, ja, dan zie je ook waarom. Nou, dan gaan we hem in ieder geval draaien. Ja. en, en, en ja, Mensen kunnen uh, natuurlijk eerst even naar de radio blijven ja. luisteren. natuurlijk ja. en, en daarna pas op YouTube het filmpje bekijken. Want, ja. <laughs> anders ja. komt die goed. Anders zitten wij hier voor niks. Ja, dat bedoel ik zitten ze heel vaak de clipje te kijken. Opnieuw en opnieuw. Zo is het. We gaan hem eerst even draaien. Alles en meer. I will get up here We zeiden het er net al, Wil. Ja. He? Hij is uh, natuurlijk uh, vanwege uh, de, de, de, de melodie, de refrein, de, alles, uh, ja, ja, is uiteindelijk onder... december overheen getild. Ja, het onderliggende deuntje geeft meer aanleiding om de Polonaise te gaan lopen. Dus dan ja. al een beetje ja. carnaval en feest uh, denken. Ja, ja het, is, het, is, het is inderdaad een algemene plaat uh, ja. uh, voor een feestje inderdaad. En, en ja, dat sluit aan natuurlijk bij carnaval. Ja, en sowieso. En van, sowieso. Carnaval groot feest. ja, ja. ja. Dus dan, uh, ja, nee, dat, dat, uh, dat snap ik uh, volledig. Ja. Hé, hey, um, de volgende eigenlijk die ik hier uh, in het rijtje thuis heb staan. Uh, ja, ik wil met jou de hele wereld rond. Ja, dat is waar het allemaal mee begon. Hè? De, ja. Op een gegeven moment vroegen de mensen ook van... wil brengen eens een keer een single van jezelf uit. Want je zingt allemaal koffers. En uh, mijn Marga, de steun en toeverlater die er dan ook bij is... die zei op een gegeven moment... joh, ga maar een single opnemen. En dat gebeurde in uh, november ongeveer. Hij uh, is officieel pas 9 januari in de release gegaan, in de plug. En op die dag is hij ook gelijk uh, ja, dusdanig gedownload... dat hij uh, ja, eigenlijk heel snel overal binnenviel. Ja. En dat was wel leuk. Want het is uh, ook in, zeg maar met het oog op carnaval. Ik stond op de dag van de release stond ik uh, op een carnavalsfeest te zingen... waar uh, zo'n 350 mensen aanwezig waren. En toen ja. heb ik ook gelijk gevraagd... Van, doen jullie eerst stemmen of downloaden... dus allemaal tegelijk de telefoon <laughs> omhoog. Ja, dan is dat natuurlijk makkelijk. Dan, uh, dan, uh, dan scoor je gelijk. Ja. Nee, dat is, ja, heerlijk is dat. Ja, bedoel, en blijft, dat geeft ook een prima gevoel, denk ik, als je het, daar dan staat. Ja, en, eh. ja het leuke is dat hij ieder jaar... Want eh, ik, ik kijk natuurlijk ook berichten van Sena en van Boep... en eh, dat je ieder jaar weer te horen krijgt... Ja. dat hij in de maand, januari, februari, rond de carnaval... gewoon echt plat gedraaid wordt op, op heel veel stations... heel veel eh, cafés, hebben horeca-systemen die hem draaien. En eh, die vermeldingen zie je dan op Spotify, zie je het. En eh, ja, dat gaat daar eigenlijk heel goed. Ja. Nou ja, ik bedoel, ja... Dat moet je toch een, een, een lekker gevoel geven. Ja. Als, dat, uh, als dat toch allemaal uh, eigenlijk uh, ja, boven verwachting gaat. Ja, het leuke is Fred. Als het, uh, als het zeg maar, voor jou nieuw is. En het is de eerste single die je uitbrengt. Die dan daadwerkelijk zo goed neervalt bij de mensen. Dus zo goed opgepakt wordt. En uh, dat is heel leuk. Heel ja. een leuke ervaring. Ja, het geeft je meer stimulans. Ja, het geeft ja. je ook motivering om weer door te gaan naar een nieuwe single. Dus. Ja. Ja. ja. We gaan hem even draaien. Is goed. Ik wil met jou de hele wereld rond. Wilde brouwen. Florida, media, ja, ja, van Aruba terug naar Afrika. Weer in de Op elke plek waar wij nu zijn geweest, werd het steeds. Daar was het een grote megafeest. Ik wil met jou de hele wereld zien te voet bij trein of op de fiets. In elke straat of steeg, op ieder strand, kan alles stoelen aan de kant. We gooien gewoon alles aan de kant. Ja, hey, Ik wil met jou de hele wereld, uh, ja, zien. Ja, rond, hè? Ja. Rond, rond, de zin is het scene, natuurlijk ja. nog, want dan, ja, rond kun je wel een keer flikken, maar dan a, zie je nog niks. Dus <laughs> ik wou net zeggen, ja. Ja, je kan naar beneden kijken, maar je ziet weinig. Alleen ja, maar ja, witte, met... witte wolken. Ja, <laughs> ja, witte wolken, dat is wel lager vliegen. 9 van de 10 keer alleen maar blauw. En dan is het zee dus. Ja, ja. Ja. Ja. ja, en alles is behoorlijk klein, dus ja. dan moet je toch weer verder ja. kijken van bovenaf. Ja, hey, um, ja deze single uh, ja, is eigenlijk, uh, was eigenlijk de eerste single. Ja. Meteen in binnenkomen met de trombones en de trompetten en alles voorop. En uh, ja, uh, dat ja. was eigenlijk wat er aansloeg bij heel veel mensen. Het is ook allemaal live gespeeld. Dus echt door, uh, door muzikanten. Het is niet uh, uit de computer getrokken. En, uh, nee, het is geen sampletjes. En, nee, uh, nee alles uh, gewoon uh, live. Ja. Oké. Okay. Hey um, ja. Dan heb ik hier eentje eigenlijk een, een wat serieuzere tekst. Ja. Wat doe je met mij? Ja, dat is een nummer wat geschreven is voor mijn maga. Die natuurlijk uh, ja, uh, door dik en dun me steunt. En ja. overal... Uh, ja, overal bij is, zeg maar. Die is, ze geeft me het vertrouwen ook. Ze doet me geluid. Dus ze doet me promoties. Ze doet eigenlijk alles eromheen. Ja. En dat, ja, dat gaf mij toch wel een hele verandering in mijn leven. Als je dan eigenlijk iemand hebt die, die je door dik en dun steunt. Ja, en, ja. en dat, wat, is, wat dat is sowieso met fijn mij. en belangrijk natuurlijk. Ja, wat ja, doe ja. je met mij? Ja. Ja. En, en, en nou ja, dat is het verhaal daarachter. Ja. Uh, hij is uitgebracht in 2013. ja. Ging allemaal heel heel vlug toen. Het begin 2013 2014, zing en dans met mij hebben we ook nog gehad. Die krijgen we dadelijk ook. Ja. Ja, ja. Zingen dans met mij is ook in 2012 was dat met, ik wil met jou, de wereld. Rond. Ja, ja, ja. Ja. En dat was dan was je er twee in een jaar. Ja. Ja. Ieder jaar twee. En uh, tot 2015, ja, toen is het eigenlijk op een gegeven moment even stilgevallen. En, uh, ja, die, die verhalen die kennen we natuurlijk allemaal vanwege mijn gehoor. Dus, ja, ja, dus, uh, ja, ja. Ja, en dat is gelukkig nu uh, stukken beter. Ja, ik hoor het in ieder geval allemaal wel zo. Ik heb anders leren, anders leren zingen, zeg maar anders leren luisteren. Want uh, ja. Ja, uh, uh, in Iers past voor mij niet. Ik heb al hoorapparaatjes in, maar die uh, moet ik met zingen ook niet gebruiken. Want dan wil je toch weer de hoge tonen gaan pakken. Dat moet je nou net niet doen. Dus. Nou. Ja. Hey, we gaan hem even draaien, want uh, deze single... Uh... Die is ook officieel uitgebracht. Ja, ook. ja, ja. officieel uitgebracht. En uh, die deed het eigenlijk ook verrassend goed. Het is nog steeds een van, uh, van de plaatjes die regelmatig aangevraagd wordt in het radioprogramma. Wat ik dan doe. Uh, ja. En dan vragen ze ook: van, uh, Wil, doe je nog een keer? Wat doe je met mij? En dan speciaal voor Marga, zeggen ze dan. Dus ja, ja ze ja. weten het al. Ja, ja, ze weten het allemaal wel. Dus. Ja. Ja. dan doen we deze ook speciaal voor Marga. Daar gaat hij. Ik steeds vaker aan mij voorbij te gaan Ik wist niet wat ik vrouw deed, maar voor mij bleef niemand staan Steeds als ik in de kroeg stond, had niet ik maar wel een vriend van mij bij. Ja, eh. een leuk plaatje, toch ja. ook wel anders. Hè? Je, het het, het je... is, uh, ja, hoe moet ik het zeggen? Het, het is net geen ballad. Nee. Het is net geen, uh... oh. Hij oh. gaat gewoon zelfs. Ja ja, ja, ja, ja, We hadden het net over gehad. Uh, Zing het dans met mij. Ik denk bij ja. zichzelf, heel lang er ja. vast mee beginnen. Dus, uh, <laughs> ja, ja. ja uh, dat uh, was niet de bedoeling, maar goed. Nee. Hij deed het zelf. Ja. Blijven computers. Ja, sowieso. <laughs> Mensen maken foute computers ook, hè. dat kun je wel zien. Hè. Of, uh, ja, ja. ja. En druk op of, een knopje of, en dan staat stil. Nou ja, of, of we zien iets over het hoofd, dat kan ook nog natuurlijk. Ja. Maar dat is wel niet de minst Maar vaak, vaak zijn het de instellingen dat is een beetje, Weet je wat wel zo is? Nou kunnen de mensen gelijk horen dat het live is ook. Hè? Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Dat wel. Ja. ja nou, dat het, het heeft, ik zeg altijd: het live heeft, heeft altijd zijn charme. Ja, sowieso. En, kijk, ja. niet alles gaat altijd vlekkeloos. Nee. En, en, en, uh, ja, als je televisieprogramma's kijkt. Alles is vaak geknipt, geplakt. Ja, en het ja. past allemaal precies in het ja. plaatje. En, ja, en ik denk dat niet. Wij zeggen altijd live mag en kan een foutje. Ja, ja, dat mag. Ja, dat, ja, dat mag. Ja. <laughs> ja, nou ja, we hebben hem inderdaad plaats. Je hoort al een stukje zingen dansen met mij. Dan ja. uh, gaan we eventjes uh, eigenlijk weer terug in je aantje. Ja. En na 2012, uh, de tweede single... Uh, nou, ik wil met jou de hele wereld rond. Ja. En ja, hoe is eigenlijk deze single, uh, hoe ben je daarop gekomen, zingen dansen met jou? Het was eigenlijk een, he een hele andere stijl. Ik, ik ben op een gegeven moment gaan zoeken van wat, wat, wat wil je, nou welke richting wil je. Want dan zeg ik ook, ja, je moet toch een richting kiezen. Maar ik had eigenlijk zoiets van, yo, ik wil eigenlijk laten horen dat ik toch wel een beetje allround, een beetje alle richtingen in kan. En, uh, ja. en uh, vandaar ook, want uh, jij hebt een is leven, een stukje rock'n'roll. Nou, die net uh, tussen Bellet en, en uh, feestplaat. Ja, ja, ja, ja. Wat, wat doe je, je me met bij? mij? Ja, want eigenlijk waren nou, we daar mee, mee bezig. Dan heb je alles en meer uh, die dan dit jaar uitgekomen is. Maar ik wil met jou de hele wereld rond. Dat was eigenlijk het begin. Dan ga je toch weer een beetje richting de feestversie. En dat ja. is toch wel uh, ja, een beetje de richting waar ik aan wil houden. Maar ik wil wel laten horen dat er ook nog meer dingen zijn. En uh, zing en dans met mij is een zomerse plaat met ja. een, uh, een heel andere inslag. Ja, ja, en, en, ja dat is een, net hadden we het even, hè, wat doe je met mij? Ja. Uh, ja, het, het is dus inderdaad net geen, geen ballad. Nee. Het is net geen, uh, hoe zeggen ze dat, nederpop. Nee, ook niet. Het, het zit daar een beetje ja. uh, tussenin, zeg maar. Ja, het is, het is Nederlandstalig. En uh, op een gegeven moment, je kunt hem heel makkelijk meezingen. Dat, dat ja. hebt hij dan weer wel. Ja, ja. Maar zeg je nou, is het de v Nee, het is eigenlijk een, een, dan, een plaat waar je lekker op kunt dansen. Lekker foxtrotje op kunt ja, doen. Ja, inderdaad. En, uh, ja... Het is, uh, ja. Aparte ja. sound. En, en euh, iedereen zei op een gegeven moment ook van: ja, in mijn, mijn bedrijf heet al Zing met me mee Entertainment en Promotie. En dat is dan heel leuk. Ja. Want toen zeiden mensen: ja, dus jij nodigde eigenlijk iedereen uit om mee te zingen. Ja, ja. en om mee te dansen natuurlijk. Ja. En vandaar ook de titel Zing en Dans met mij. Dat was een, uh, ja, eigenlijk een keuze samen met Gerroerlemans destijds. Dat we gezegd: van joh, kunnen we het verweven in een liedje? En het is in een liedje verweven. Ja, en dan met de zomerse klank en een dansschool erbij... die eigenlijk normaal alleen maar jazzdance en fitnessdance doen. En die hebben op deze clip hebben die uh, ja, gedanst, zeg maar. Als, dat was een unieke, want uh, de hele botlek 1 en 2 stond stonden wel vol. De middenpagina met grote foto's. En uh, ja, dat was een hele leuke promotie daarvan. En uh, de single hebben we ook uh, ontzettend lekker gedaan, dus. Oké. Okay. Ja. Nou, we gaan het draaien. Wilde Brouwen en Zing en Dans met Mij. Met mij heb elke dag het zeven geniet van een leven. Zing en dans met mij. Zo is dat. Ja, zing en dans met mij. Ja, lekker zomers. En dan zeg je, ja, wat, wat is er eigenlijk voor een plaat? Het is een beetje ergens zo volgens mij een tja-tja-tja. Of in ieder geval zoiets. In die richting is het. Ja, ja, ja. ja, maar hij klinkt ook heel erg zomers. Dus, ja. dus pas, het uh, past inderdaad ook uh, bij zomers om. Ja, een nou, lekker zomers plaatje. <laughs> ja, ja. Ja, ja, sowieso ja, ja, heerlijk. Ja, ja. Ja. Hé, hey, daar uh, ja, hadden we het net ook een klein stukje over. Rock'n'roll is leven. Ja. Uh, zelf, uh, ja... Kom je ook een beetje uit de tijd, denk ik? Ja, ik ben in de, de, de jaren 60. Ik zeg al, ik ben inmiddels 59, fred. Dus, ja. dus wat dat betreft, dan mogen de mensen gerust weten. Maar ik voel me nog jong. En Rock'n'Rollers Leven is eigenlijk. Ik ben een uh, muziekliefhebber vanaf mijn dertiende. Doe ik eigenlijk al disjockeywerk. Dus ja. je draait alle muziek. En ik vind in principe alles goed. Alleen als ik wel eens ooit zeg: ik ben boos en ik zet een plaatje op. dan gaat bij mij, uh, gaat bij mij guns en op. ...en uh, ja. Paradise City. Ik, ik, ik en, ken dat. En dan zeggen ze... En dan zeggen ze joh, ...je zingt Nederlandstalig... ...en je draait heel veel Nederlandstalige muziek... ...en je bent helemaal fan van het Nederlands lied. Ja, dat klopt. Maar ja. je hebt ook altijd een eigen ding zelf. Ja. Plot. Maar, maar Rock'n'Rollers Leven is, omschrijft eigenlijk de jaren 60, hoe iedereen er tegenaan keek. Zeg maar de jaren 60, 70 van uh, ja, een, een drankje. Hè. Ja. Uh, uh, op, ja, ja, de, ja, 50, 60 is op, natuurlijk van de Rock'n'Roll. Ja. En 70 gaan we eigenlijk een beetje de hippie-tijd. In. Ja, maar dan gaan we meer uh, richting disco ook. Maar als je eigenlijk kijkt, Rock'n'Rollers Leven wil zeggen maar een beetje. Ja, uh, uh, seks, drugs en vrouwen zou ik bijna zeggen, maar het is in ieder geval wel zo dat je. Dat ja, je seks, drugs en rock'n'roll zijn. Ja, ja. Ja. ja, ik ben ook ben, ben, genieten van het leven eigenlijk was ja. het. En, uh, en zo moet je het eigenlijk ook zien uh, in ja. rock'n'roll als leven. Dat omschrijft het ook een beetje. Ja, hey, en, uh, ja. ja, ja, ja. Ik, ik, ik herken het. Hè? Ja. Want, uh, ik bedoel, ja, ik, ik... tegen mij zeggen ze ook: van je hebt een Nederlands programma. Ja, eigenlijk. En je draait wel eens talig ander... ja. ja. uh, muziek uh, erdoor. Ja. Uh, maar ja, als je, als je mij af en toe hoort, dan draai ik ook uh, de Scorpions of ja, ja, ja, ja, uh, YouTube ja. Bon Jovi en dan denken ze van, oh. ja, hoe ja, ja. ken nou ja. <laughs> dus je nou jou? Als ik daarom zeg ik, ik, ja. ik ken het fenomeen en uh, ja. ja, ja, dat is het. Ja, maar ja, dat valt toch in de categorie entertainment for you. Uh, bon Jovi en zo? Uh, ja toch? Uh, mm, sommige nummers wel. Ja. Al. Ja, als, als je het over ballads praat, wel, ja, ja, ja. ja. I want to lay down in a bed of roses. Hey. Ja, ja, dat, dat soort dingen. Ja. En voor U2, ja, de, de bekende van Joshua Tree. Ja, yeah, de, de bekende ja, album. Ja. ja, ja, ja zwart-witte album was het toen. Ja. En, en ja, daar gewoon de, de geweldigste hits op van, ja. van U2 natuurlijk. Ja, en dat, dat, dat vind ik heerlijk. Ja, en Dan gaat bij het... mij de knop op 10. Ja. En dan hoor ik niks meer. Dan zie ik niks meer. Nee. Ja, dan hoor, dan, hoor je, dan hoor je YouTube. Ja, YouTube. Ja. Maar, maar nee, alles wat er omheen gebeurt. En dan zijn die, die andere mensen ook. Hè. YouTube. YouTube hoort ja. het ook. Ja, ja, ja, ja. Ja. Helemaal geweldig. Heerlijke plaat. Je gaan hem draaien, Wil. Rock'n'Roll is leven. Van al die oude liedjes van valier De hele dansvoer staat meteen weer vol We swingen met plezier en hebben lol We proeven van die oude tijd Even terug en soms met spijt Toe gaan mee en blijf daar toch niet staan The Heel leven. Ja. Kijk, zo, dat kan wel eens leven. Kijk, dat bedoel ik nou. Ja, ja, ja. ja, ja. Hij, uh... hij doet replay. Hij doet gewoon... Uh... Ja. Uh, uh, wat hij doet, weet ik niet. Maar het klopt niet in ieder geval. Nee. <laughs> nou ja, je wilt me graag promoten. Dat is hartstikke ja, leuk. Ja dat is, ja, dat is prima. Ja, ja, wel, ja. Dat is da da leuk. Daarvoor ben je hier, toch? Ja. <laughs> ja, <laughs> hey, um, ja ik, ik zit even te kijken. Uh, wij hebben toen voor het eerst contact hier gehad... In de studio. En dat was volgens mij met deze single. Bij ons in het café. Ja. ja. ja Dat, uh, dat was de eerste single ja. inderdaad. Ja, in 2015. Ja. ja. Daar, uh, en, en later was dat inderdaad. Alles draait om het leven. Ja, klopt helemaal. Dus, en Zomerson is dus de derde. Ja, de Zomerson ja. is de derde waar, uh, waarmee ik uh, inmiddels hier ben. Ja, ja, ja. Ja. Ja. Hey, en, ja. Bij ons in het café. Ja. Dat, dat, uh, dat was, dat, uh, ja. dat was in, in verband dat je... Ja, gewoon, uh, in de café is het eigenlijk altijd feest. En uh, was toch, ja, je weet allemaal uh, weet het verhaal, uh, je mag niet meer roken, dit en dat. Maar bij ons ja. in het café was het altijd feest. Ja, dat je ja. ook, uh, of, je, of je nou wel of niet mag roken, maar het is gewoon altijd feest bij ons in de café. En het leuke van deze single was dat uh, uh, ik hoorde in de wandelgangen bij uh, Oerlemans uh, muziekproducties... dat Peter Beense deze ook graag wilde. Okay. Dat was eigenlijk, wel, was eigenlijk wel leuk. Maar in ieder geval bij ons in de café dan, uh, was, was dan voor mij en uh, bij Ger Oerlemans opgenomen. En uh, we hebben hem uitgebracht. En daar, uh, ja, daar zijn we eigenlijk ook achter gekomen met de gehoorproblemen, zeg maar, door die single uh, uiteindelijk. En uh, ja, daar uh, hebben we actie ondernomen. Toen was het even stil. Ja. Toen ja. was het even stil, tot we met alles draait om het leven, zeg maar, vorig jaar weer. Uh, bij jullie op de deel. Ja, maar dat heb ja. je ook zien inderdaad. Deze is, uh, dat is 2015. Ja. Ja. ja En dan is het inderdaad even stil. En dan uh, komt het uh, op 2017 weer op gang. Ja. ja. 2017 komen we weer een beetje op gang. En nu zijn we weer volop uh, ja, aan de slag. Ja. ja. Gelukkig maar. Ja, gelukkig. Ja. Hey, uh, ja, we gaan, uh, we gaan hem even draaien. Ja. En uh, dan gaan we zo eventjes bellen met uh, ja, eigenlijk een, een collega. Hè? Ja, Brouw, Femke, de, ja, Femke. Ik ja. ja, ken Femke, Femke ook of Femke ja. kent mij, ken mij ook, dus wat dat betreft zit dat goed. Dat moet ja. goed komen. Uh, ja, ja, we gaan hem even draaien. Wilde Brouwen en bij ons in het café. Bij ons in het café, hè? Bij ons in het café. Ja, we zitten hier wel in de studio, maar dat maakt niet uit. Ja, dat maakt niet <laughs> uit. Het voelt een beetje als een café. We missen alleen Femke nog aan de ja, ja. Ja. ja. zullen we Femke erbij halen? Ja, dat doen wij, joh. Dat doen we. Femke, een ja. goeiemiddag. Een hele goeiemiddag. middag. hele goeiemiddag. Hoi, hoi. Hoe is het? Ja, goed. Ja. Jullie... Ja, lekker. Ja, wij Ik heb hier uh, Wilde Brouwer ook in de, in de studio uh, live aanwezig, dus ja. Oh, kijk. Ja, wij klagen niet Femke, hè. wij klagen nooit. Hè. Als we in de zomerzon nee. zitten mag je niet klagen. Moeten we helemaal niet nee, doen. Nee, moeten het positief bekijken toch? Ja, ja, ja. Zo is Ik het. Ook. Ja, en uh, zo heb jij het ook bekeken, want uh, jouw uh, nieuwe single heet Ga voor ons. Ja. Dus dat ja, dat is, uh, dat is toch wel een vrij positief uh, titel. Ja, uiteindelijk uh, dan uh, is het nummer uh, uh, positief. Dus uh, het begint wat rustiger, maar uh, uh, het nummer is uh, alleen maar eigenlijk in, uh, in de positiviteit. Ja, dat, dat ga, daar ga ik van huis van wel. <laughs> en voor, vooral voor jou natuurlijk. Zeker. Nee, maar ik bedoel, de, de single die uh, ja, wordt uh, vrij veel gedraaid, heb ik begrepen ja klopt ja de mensen die hadden natuurlijk wel zoiets van uh, oké okay, een een balance hè? dat, dat ja. verwachten ze niet en de, de vraag, ja ga je dan is dat de weg die je dan wil kiezen allemaal van dat soort vragen maar dat is ja. natuurlijk net niet want ik heb hiervoor uh, uh, ja, vijf tempo platen uitgebracht ja klopt en deze kwam eigenlijk uh, een half jaar geleden ongeveer op mijn pad en ik was de, de eerste tien seconden al verkocht van het nummer en dacht ik, ja weet je, het maakt niet uit of het een ballad is. Als ik, uh, als ik er zelf achter sta en in geloof, dan uh, gaan we deze gewoon lekker uitbrengen. Dus zodoende nu met een ballad En dan kunnen mensen ook weer, ja, horen mensen ook weer een keer iets anders uh, dan, uh, dan de tap nummers die ik kan. Want er kan natuurlijk veel meer. Maar het ja. is toch is wel weer een andere zijde wat ik hiermee weer laat zien. Ja, maar je, je bent sowieso al een tijdje bezig. En uh, ja. ja, je probeert er ook een, een eigen uh, sound te creëren. Ja, klopt. Nou, en ja. ik denk dat het met dit nummer uh, toch wel de goede kant op gaat. Nou, dankjewel. Ja. <laughs> ja, dat was een compliment. Dat is heel goed. Wat wilde jij zeggen? Ik, ik, ik denk dat het voor jou ook wel heel spannend was, Femke. Hè? Cybers, we hebben elkaar natuurlijk 16 juni gezien. Maar toen zei je al, het is toch altijd weer spannend voor als je up-tempo nummers gebracht hebt... wat deze single voor je gaat doen, hè? Ja, natuurlijk. Het, het, het is inderdaad heel erg spannend. Want uh, ja, mensen verwachten natuurlijk wel een zomerse plaat, hè. Deze tijd van het jaar. ja. En uh, ik ben daar natuurlijk wel met mijn mijn bellen dwars doorheen gegaan. Dus uh, het is natuurlijk wel spannend wat mensen daar dan van vinden. Maar het grappige is wat ik dus hoor van, van uh, alle radiostations en van mensen die het nooit beluisterd hebben, dat het zo lekker opvalt tussen al die zomerse, uh, ja, tussen, tussen al die omdat het gewoon echt totaal iets anders is. Dat is natuurlijk alleen maar positief dat het daardoor opvalt. En uh, uh, ja kijk en als het al goed ontvangen wordt, dat, ja, daar ben ik gewoon heel erg blij mee. Je hoopt natuurlijk elke keer met de singles die je uitbrengt, want je, je stopt het natuurlijk liever leed in, zoals elke artiest dat doet. Ja. En dan hoop je gewoon natuurlijk dat het heel goed wordt opgepakt. En uh, ja, gelukkig is dat zo. Ja, daar zijn we ook blij mee. Want ja, uh, hè, ook wij radiostations uh, hebben toch uh, de muziek nodig. Ja, ja, en er is natuurlijk ontzettend veel uitgebracht... wat ik her en der heb gehoord. Ja, ja vreselijk uh, en, ja, en veel. Dat, ja, dat er onder helemaal geen keuze is. Dat, dus, daarentegen dan wel heel grappig dat mensen zeggen... ja, maar dit, dit springt er dan wel uit. Want er zijn zoveel zomers platen die uit zijn gebracht. Ja, maar dat, dat is juist... Uh, dat is denk ik ook juist de, de, de, de opzet daarvan. En je moet je eigenlijk dus kunnen onderscheiden... van, uh, van, de, van de rest eigenlijk. Ja. En, en, en, en, ja. Eigenlijk ja, moet je ja, niet achter de rest aanlopen. Verstandig. Om het maar zo te zeggen. Ja, ja. Maar, weet je weet, je, weet je, dat ook een de eerste keer dat ik hem hoor... en ik denk dat heel veel luisteraars hebben... de eerste keer dat ze de single horen... dat ze zeggen van... joh, die wil ik nog een keer horen. Want ja, het raakt je, het pakt je. Het is een, een nummer wat ik toen al, al tegen je zei. Ook, ik moest ook twee keer luisteren. Ik denk de tweede keer van... joh, dit is een nummer... als je echt gaat zitten en je luistert ernaar... dan is het gewoon echt een perfecte single. Ja, ja nee, dat, dat, dat klopt ook, dat klopt ook. Kijk, het is niet zo dat je hem één keer hoort... dat je hem dan meteen kan meezingen... Maar het is inderdaad wel zo echt een, een, een, uh, ja, gewoon een, een mooi luisternummer. Ja. En uh, nou, ik ben heel blij dat je, zo, uh, dat, je, dat je er zo positief over bent. Ja, maar moeten we anders. We ja, kunnen, ja, kunnen slechts ja. zeggen, het was niks. Maar het, het, ja. was, het is echt gewoon. En uh, ik zei het ook al uh, destijds. van ja, Het is altijd afwachten wat hij gaat doen. Maar hij is zo goed opgepakt. En het is zo'n perfecte single. En zo goed gezongen. En daar ben ik gewoon een glas eerlijk in. Ja. Dat hij het ja. gewoon verdient. En jij verdient het ook gewoon. Je hebt er keihard voor geknokt ook dus. Ah, dat vind ik heel lief. Ja, nou, ik ben ja, nou, het, ja, heel fijn natuurlijk om dat te horen. Ja. En uh, dus, maar ja, iedereen die, die, die probeert natuurlijk, uh, uh, uh, hoe zeg je dat? Ja, iedereen probeert natuurlijk zijn, zijn, zijn ding te doen en, en we hopen dat het natuurlijk wordt geaccepteerd door, door Nederland en door de ja. mensen die. Uh, nou ja, dat, die, dat wel, die daar van, gaat het dus om. Draait. Ja, dat is ja. natuurlijk een draait. Ja. Dus uh, ja, ik ben ja, gewoon heel erg blij dat deze goed doet en dat mensen hem me mooi vinden en. Uh, ja, er, is, ja, er zit gewoon wel echt lief en leed in deze single. Dus ja, ik, ik uh, um, ja, ben echt heel blij dat, uh, dat jullie ook zo positief zijn. Ja, gelukkig wel. <laughs> ik bedoel, ja. Ja, <laughs> ja, ja nee, maar ik bedoel, je, net wat wil zeggen, je doet het ergens voor. En, en ja. ja, als dat je, je, je. Hoe zeg je dat? Ja, Je leven is dan. En je legt er al je ziel en zaligheid in. Dan hoop je ook ja. dat, het, dat het ook ontvangen wordt door de mensen. Ja, ja, en, en, en, en doen doe je natuurlijk ook voor en Niet alleen ja. voor jezelf, maar natuurlijk ook voor de mensen. Uh, ja je wil ja gewoon voor ook voor de mensen die je volgen. En uh, ja die, en als het dan inderdaad zo goed wordt opgepakt, dan is dat, uh, ja dan vormt het één uh, ja ja, het, is, het, is, het is ook een plaat die, die, die, die vaak ook leidt tot nog meer, nog meer volgers. Omdat ze echt door deze plaat geraakt worden. Terwijl ze je misschien daarvoor nooit gekend hebben of nooit gehoord. Nee, ja, precies. Ja. Nee, nee, nee. Dat is dan toch het andere. Ze gaan naar dingen van je luisteren. En dan denken ze, ja, dit springt er dan toch wel weer net uit. Ja, ja, ja klopt. Nou, waar kunnen ze jou volgen, Femke? Uh, nou, op welke social media niet Ja, uh, Het meeste eigenlijk op, uh, op Instagram en uh, op mijn Facebook uh, pagina. Ja. Daar, uh, daar, daar, daar hou ik eigenlijk alles bij en dan kunnen ze ook kijken waar ik ben bij het kopje evenementen en waar ik te vinden ben door heel Nederland. Ja. En uh, ik heb natuurlijk wel een website, dat is gewoon Zemkengeld.nl Ja en uh, daar, daar staat ook uh, je concertagenda op, zeg maar. Ja, dat staat ook gewoon op, uh, op mijn pagina, Facebookpagina. Ah, ah, Oké. Okay. Ja, maar op de site ook neem ik aan. Hij is up-to-date, of? Ja, ja, zeker. Oké. Okay. Ja. ja. Dus, uh, en daar, uh, daar kunnen mensen dan uh, eigenlijk alle informatie vinden... hoe ze me kunnen boeken of uh, waar ze me kunnen zien in Nederland. En, uh, uh, dus dat, dat zijn de twee, uh, de Instagram en de Facebook doet eigenlijk het meeste mee. Ja, ik denk dat de, de mensen inmiddels nieuwsgierig zijn geworden. En uh, toch wel benieuwd zijn uh, na deze plaat. ja. Dus ik denk dat we hem uh, maar gaan draaien. Nou, super. Ik zou zeggen, kondig hem zelf aan. Nou, lieve luisteraars, mijn naam is Sam Krengeveld. En dit is mijn allernieuwste single, Ga voor ons. Dat is hem. She said Ja, dat was hem. Ja, voor ons was het net op tijd, hè? Ja. Dat heb je zo, Fred. Dat gebeurt dan live uiteindelijk. Maar weet je wat het is? Ik heb namelijk... verbinding met telefoon en internet... ik vind het toch niet helemaal van Het is anders dan op een lijntje, ja. Ja, ja. Ik bedoel, ja, dat... daar vind ik toch dat vandaag de dag... vind ik dat toch... Toch nog slecht geregeld. Ja. Dat dat niet uh, feilloos uh, werkt. Ja, misschien als we straks 5G krijgen. Hè? Ja. Want het zit eraan te komen. En dan ja, ja, zou het klopt. met al die ja. telefonen en al dat gebeuren zou maar apart gesplitst gaan worden. De telefoonlijnen die gaan dan in die hersenbalk lopen. En al dat soort neuzel gaat dan verdwijnen uit die andere frequenties. Dus ja, het springt van allerlei kanten over natuurlijk. Ja, hey, um, ja. even kijken. Want ik, ik, ik wilde eigenlijk nog een, een plaatje draaien, maar dat wordt... Heel krapjes. Uh, nou, dat gaat wel lukken. Zomerson. Ja. Want die, uh, ja, daar, daar kwam je eigenlijk voor hier. natuurlijk. Ja, sowieso. Ja. Een, een, een heerlijke single die ontstaan is uh, op een bankje in februari. En uh, waarvan ik de Engelse al zong in januari. En het is een cover. Ja. Waarvan de tekst uh, door mezelf geschreven ook. Ja. Ik denk nou we gaan draaien. Want ja. We lopen toch tegen zes aan nu. Ja. Dus we moeten. Uh, ja, eigenlijk snel aan de mensen laten horen. Ja, doen we maar. Doen we. En dan nemen we gewoon afscheid. Ja, het nieuws is goed. Oké. Okay. Oh, ik weet het nog heel goed. Het lijkt alsof het gisteren was. Belangen in het park, langer in het groene ras. En jij? Zo blijven kon Samen in het park genieten Van de zomerzon Maar de dag ik nog zo snel voorbij Dat wij daar lagen Zij aan zij Deze mooie dag is alweer lang geleden ik Draag dragen steeds in mijn gedachten mee Want ik dacht, Want ik dacht dat, het dat het kon Ja ik dacht ja. Dat het komt. Oh, ik wil genieten van de zomerzon. En het liefst met jou, want bal, dat weet ik. bal, bal, bal, bal, bal, bal, voor die Zomaar, zomaar voor die ene dag. Nee, ik hoop dat dit met jou mijn leven mag. Genieten ik niet samen met jou van een leven.